Volleybalster Ingrid Visser is sinds vanavond record international. Visser speelde vanavond in een vriendschappelijk duel tegen Turkije haar 501e interland. En nam daarmee het record over van Peter Blanger. Die 500 keer voor de nationale volleybalploeg uitkwam. Visser was sinds 2007 al recordhouder bij de vrouwen. Ze debuteerde in 1994 in een oefenwedstrijd tegen o eh, Oekraïne. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Kans op een enkele bui. Morgenochtend eerst droog in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt morgen 16 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. AABB Verkeersinformatie. Er zijn dit weekend nogal wat werkzaamheden op de snelwegen. Een aantal snelwegen gaat zelfs dicht. Dat is niet het geval op de A12, Arnhem-Utrecht. Maar er staat nu wel file. Bij knap het grijs 3 kilometer. En verderop tussen Velendaal-West en Maarsbergen nog eens 2.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 Het is radio 1. BNN today Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Onze politiek commentator Stuart van Lienden, die heeft die honderden pagina's dikke miljoenen nota helemaal doorgenomen. En uh, er is natuurlijk al veel over gezegd en geschreven, maar wij vragen ons af what's in it for us? Of eigenlijk wat zit er allemaal niet in komend jaar. Ja, maar dat slaat dan weer op iets heel anders. Namelijk de man die al jaren in de piste staat van Circus Herman Rens. Uh, dat uh, dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. En die man is Milko Stijvers, clown, dwerg en mededirecteur. En hij is hier straks om kwart voor tien. Gaan we even naar Frank Wielaert. Nek nak, Frank. Ja, derde minuut, tweede helft. Geen wissels geweest uh, in de pauze. Dus dezelfde 22 weer teruggekomen. Het is in ieder geval nog spannend, want nog steeds 1-0 voor uh, NEC... En een ingooi voor Nak nu tegen de achterlijn aan. Koenders die ver kan ingooien. Doet dat richting de eerste paal. Dan wordt hij weggekopt achterin bij NEC. Komt hij weer terug bij Koenders. Kan hij nu proberen zijn tegenstander te passeren. Dat is Schöne. Dat probeert hij één keer. Dan probeert hij het nog een keer. De tweede keer lukt het hem in ieder geval. Schöne ligt op de grond. Komt hij voorzet richting de tweede paal. Die valt zomaar goed. En die valt dan net over de goal van Babels heen. Daar was het volgens mij uh, bij Ram. Die, uh, die bal daar heel goed aannam. En gelijk... Uh, ook probeerde te schieten na die goede passeerbeweging van Koendus. Dan nou zou je zeggen dat is toch maar gewoon een rechtsbek. Maar die kwam daar Schöne toch behoorlijk gemakkelijk voorbij. En die paas was ook niet onaardig uiteindelijk omdat Bayram daar zo goed mee omging. Alleen die bal viel dus net over de goal van Babels heen. De eerste mogelijkheid van de tweede helft dus gezien. Die was in ieder geval voor Nak. Laten we hopen dat het voetballend een beetje dezelfde kant op gaat. De rest van de tweede helft. Dan wordt die in ieder geval voetballend gezien beter dan de eerste. 1-0 voor NEC. Today's Topics. Altijd fijn als we het voetballend gaan oplossen, hè? Ja. <laughs> ja. Today's Topics, Luc, ik Met de top 5 allereerst een bijzondere vondst in Nijmegen. Ergens in de grond zijn er grafkelders gevonden. Uh, er liggen hier een aantal grafkelders. Uh, gemetselde kelders, bloot. Ja. Ja. En daar liggen uh, menselijke lichamen in. Zo Ik kwijt vingerkootjes en uh, teentjes. Ja. Dit is een ja. dijbeen. Kortom. Hier liggen nog wat bordjes en teentjes... Kortom, half 16e eeuws Nijmegen is daar begraven. Maar uiteraard ging je daar als hooggeplaatste Nijmegenaar niet tussen liggen. En ja, hier zullen, uh, ik, ik denk dat de, de ridders zelf en de priesters... dat die in de uh, kelders begraven hebben gelegen. En dat daaromheen, uh, ja, de, de, de, de, gewoon de, gewoon, de gewone man, de gewone ja. volk, die... dus hier allemaal begraven liggen. Dit zijn de bordjes van het gewone volk. Dat denk ik wel, ja.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 is in rep en roer omdat premier Berlusconi zou hebben gezegd... dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel een onneukbare dikke reet heeft. Ja, ik herhaal het nog even voor de mensen die het net niet helemaal verstonden. Berlusconi heeft dus gezegd dat Angela Merkel een onneukbare dikke reet heeft. Even dubbelchecken. Het is toch wel even belangrijk om accuraat accuraat te zijn en volledig. En toen uh, had hij uh, ja, in Italiaans gezegd... Ja, ook klinkt dat in ja, Italiaans? Ja. Uh. Ik kan wel even, ik, even uh... te, ik weet niet of hij onneukbaar kent bij de... Maar dat is de term die hij gebruikt heeft? Ja, ja, ja. Ik zou even kijken hoor, wat hij... Uh... verdorie. heeft een, een, een... Onneukbare kont. ja. Nee. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, serieus. Merkel heeft dus echt een onneukbare kon. Tenminste, dat heeft Berlusconi gezegd. Hey, het zijn geruchten. Telefoontaps zijn gelekt. En daarin zou hij dat dus gezegd hebben. Schandalig natuurlijk. Dat Italië en ook Duitsland in rep en roer. Iedereen vraagt zich af, moet Merkel niet wat meer gaan sporten? En eh, wanneer heeft Berlusconi dat dan geprobeerd? Al met al een heel gedoe. En het is ook niet zo slim. Italië kan de financiële steun van Duitsland namelijk goed gebruiken. En daarnaast is Merkel de machtigste vrouw ter wereld. Machtig en onneukbaar. Goed, uh, we gaan doen we met anders. Vandaag kwam de miljoenennota naar buiten. Dat uh, is natuurlijk niet zo, maar we doen net even alsof. Vandaag kwam hij dus naar buiten. En Geert Wilders die vond hem wel erg eurofiel. Maar hij zegt dat ook, dat 2012 het jaar van de waarheid gaat worden voor het kabinet. Um, ik vind dat het kabinet anderhalf jaar geleden uh, de stekker uit Griekenland had moeten trekken. Uh, we hebben er belang bij om te zorgen dat Nederland uh, op de rails wordt gezet. Maar op een aantal punten uh, zal volgend jaar het wel het jaar van de waarheid worden. Dat geef ik eerlijk toe. Ja, het jaar van de waarheid dus. En Wilders maakte ook meteen bekend dat hij nou ook weer niet zo dol verliefd is op Mark Rutte. Ja, wat dat betreft uh, is het ook een verstandshuwelijk hoor, tussen het CDA, de VVD en mijn partij, de PVV. Ja, wij maar denken dat het echte liefde was, blijkt dat Geert Wilders gewoon vindt dat CDA en VVD een onneukbare dikke reet hebben. En guess what? <laughs> Zij denken er precies zo over. Aangezien we een minderheidskabinet hebben, dus dan denk ik dat meer een latrelatie uh, op zijn.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 Um, en zelfs dan uh, heeft u ook uh, kunnen constateren dat we soms ook relaties met andere partijen aangaan. Dus het is ook nog een vrij open latrelatie. Ja, een open latrelatie dus. Dat is als je iemand niet zo heel vaak ziet en ondertussen ook nog met andere mensen date. Met je friends met benefits dus eigenlijk. Vraag dan ook: kan dit kabinet het stormachtige jaar van de waarheid aan? Um, uh, uh, Rustig, adem in, adem uit. Nee, uh, ik denk dat uh, juist uh, <laughs> omdat we weten dat het een open latrelatie is. Uh, en we hebben ook in de afgelopen jaren gezien dat het. Dat, uh, dat afspraak. afspraak is. En wat uh, betreft het kabinet blijft dat zo. Dus er is geen aanleiding om die open -relatie ter discussie te stellen. Gelukkig <lacht> maar. Ja. De politie heeft op het ROC Mondriaan in Delft een jongen aangehouden. omdat hij een vuurwapen in zijn auto had liggen. Dat staat op 3. De politie ontving aan het eind van de ochtend een melding van iemand die een jongen had zien lopen met een vuurwapen. in de buurt van een school. School gevestigd aan de Brasserskade. En uh, agenten zijn hierop direct naar de school gegaan om te kijken uh, hoe dat zat. Ja, en hierna is de school ontruimd. Ja, ik zag mensen huilen. En uh, ja, ik was zelf niet in paniek, omdat ik vond het een beetje ongeloofwaardig. Maar hij heeft wel een pistool in zijn zak. Maar ik vind het ongeloofwaardig dat hij zou gaan schieten. Dat, uh, dat, ik geloof niet dat hij daarvoor het lef heeft. Ja, wat de bedoelingen waren van de jongen, dat is nog niet bekend. Hij is uiteraard aangehouden. En dat stond natuurlijk op nummer 2. Dan nummer 1. Ach, dat is fijn. Even bijpraten met Marky Mark zelf. Mark, goedenavond. Goedenmiddag. Goedenavond, wat jij wil. Uh, <lacht> heb jij vandaag <lacht> nog iets besloten? Uh, om het stand veiliger te maken komen we met een heel pakket... aan maatregelen op het terrein Bijvoorbeeld van het invoeren van de minimumstraffen. Het stevige aanpakken van identiteitsfraude. Uh, een verbod op gelaatsbedekkende kleding. We komen vandaag met vijf wijzigingsvoorstellen... die het vreemdelingenbesluit actualiseren... en ook in belangrijke mate aanscherpen. Uh, daarnaast gaan we de regels voor gezinsmigratie aanscherpen. Niet echt een rustig dagje dus. En dan was er ook nog nieuws over het pensioenakkoord, hoorde ik. Vanochtend, heel vroeg vanochtend, diep vannacht, uh, uh, diep in de avond. Eigenlijk gistermiddag dus eigenlijk. Er is een belangrijke stap gezet op het terrein van de pensioenen. De Tweede Kamer schaarde zich in ruime meerderheid achter het pensioenakkoord... dat sociale partners en het kabinet in juni hebben ondertekend. Uh, ik ben oprecht blij dat dit akkoord er nu ook is en dat er ook in de Kamer steun voor is. Nou, Mark, lekker weekie. Dan is het tijd voor de vragen. Wie kan ik de eerste vraag ja. uh, geven? Nee, nee, nee, nee, nee, ik, ik, ik, ik. Meneer Rutte, nee, ah, um, is een beetje neergedaald <laughs> uh, als het gaat om de nee, die gisteren is uitgelekt. De tal van de reacties... Uh, Beoordeelt u de eerste reacties? Ja, zoals u weet ga ik daar niet op in. <lacht> Lekker voor je, Wester. Mag altijd als eerst. Mijn vragen worden echt altijd er afgesneden. Ik zweer het je echt. Het is belachelijk. Goed, ik mag. Mark, wat vind jij van dat verschrikkelijke... uitstekelbaars? Wat ze tegenwoordig in de wereld draait door hebben. Is dat jouw idee? Nee hoor, daar ben ik helemaal niet voor. Ik, eh, uh, eh, uh, uh, uh, nee. Ik vind het bizar. Echt bizar. Ja, gelukkig. Dan ben ik niet de enige. En ik hoop overigens dat dit gewoon wordt uitgezonden. Want ik begrijp dat, dat uw vragen er afgesneden worden. Ja. Dat zou jammer zijn. Ja. Hoe dan, nou fijn om te horen. Ik heb er nog een familie trouwens meegenomen. En daarin staat dus dat ik vanaf nu altijd vragen mag stellen tijdens de persconferentie. En dat die ook altijd worden uitgezonden door de NOS op radio en TV. Kun je dat even tekenen voor mij daar en daar? Even kijken. Alleen. <lacht> Alleen, persuitingen. Pres even kijken hoor. Daar tekenen uh, <lacht> Hier. En in algemene zin eens, maar ik kan niet nu tekenen bij het kruis voor het hele stuk, want dan moet ik oh. het eerst lezen. Nou goed, dan kom ik de volgende week op terug. Uh, tot slot, kan jij nog even samen met de pers voorlichten op zo'n leuke cabareteske o leuke manier Goed Weekend zeggen? Ja. Oké, okay. doe maar een beetje zo alle snippers. 1, 2, 3. Goed, goed weekend. Nou, goed weekend willen wij. Tot later weer, hè. Lucky Gink, dankjewel. Tot yeah. maandag. De luchtmachtdagen in Leeuwarden zijn vandaag begonnen. Nou, reden voor ons om de geschiedenisboeken in te duiken. We vragen ons namelijk af hoe die high-tech luchtmacht nou ooit is begonnen. Nou, dat was een stuk minder spectaculair. Ze hadden maar één simpel vliegtuigje. Erwin van Loo van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie weet daar meer van. Erwin, goedenavond. Goedenavond. Eén lullig klein vliegtuigje. Wat was dat voor een vliegtuig? Ja, dat was de Brik van uh, Marines van Meel. Een uh, voormalig kaasexporteur. Uh, en uh, die had... Uh, de, de luchtvaart ontdekte uh, zo rond 1910 en uh, was een vliegenpleiding begonnen. En die had vervolgens <coughs> pardon, uh, uh, een vliegtuig aangeschaft. Maar uh, ja, dat, uh, dat verongelukte en toen uh, heeft hij een, uh, een eigen vliegtuig uh, gebouwd. En uh, ja, dat is uiteindelijk in gebruik genomen door, uh, door de luchtvaartafdeling van, uh, van de landmacht. Uh, de voorloper van de luchtmacht. En ook. de brik klinkt niet echt heel erg denderend uh, veilig en zo. Nee, absoluut niet. Uh, als je het uh, naar de hedendaagse maatstaven bekijkt, dan, uh, ja, dan is het echt een houtje-toutje vliegtuig. Uh, een buizenconstructie met, uh, met twee linnen vleugels en, uh, en, en de vlieger die zat voorop op een klein plateautje geheel in de open lucht. Mm -hmm. uh, uh, ja, met, een, met eigenlijk alleen een stuurknuppel en een, en een voetenstuur en daar moest hij het mee doen. Een soort buizen, dat klinkt een beetje, een beetje fietsachtig eigenlijk. Ja, het is eigenlijk ook een soort uh, ja, een soort luchtfiets, alleen dan wel gemotoriseerd met een uh, met een kleine motor van een vijftigtal uh, pk. Maar de luchtmacht was er of de luchtmacht, ja, die die bestond, die kwam er toen dus net en die mm -hmm. dachten, nou, dat dat smaakt naar meer, we schaffen er meer aan. Of... Ja, de, aanvankelijk was er binnen de militaire wereld wel wat, wat, wat scepticis over Ja, wat kunnen we nou met het vliegtuig. Maar er waren toch een aantal mensen die daar, die daar heel veel van voelden. En ja, dat bleek ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar al voordien waren er toch ook zeg maar, militairen die daar, ja, die daar brood in zagen... En uh, er werd toen een, een soort proefafdeling opgericht, de, de luchtvaartafdeling binnen de landmacht. En uh, dat was eigenlijk uh, ja, de, de, de voorloper van, van de latere luchtmacht. Uh, dat begon dus met die BRIC, later met nog een aantal vliegtuigen. En uh, ja, die gingen eigenlijk de Eerste Wereldoorlog in met, met, met een tiental toestellen. Dus wel, grappig om te weten dat onze luchtmacht eigenlijk begonnen is bij een kaasexporteur. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Lekker Hollands. Ja, precies. Goed, Erwin hallo, dankjewel. Graag gedaan. Frank Wielert, Nek nak, nog steeds 1-0. Ja, uurtje onderweg en een uh, kleine fase van druk van uh, NEC. Dat uh, nu vanaf de rechterkant aanvalt via Schöne. En uh, daar gaat dan bijna George over de knie bij de verdediging van uh, Nek. Maar dat doet hij eigenlijk uh, min of meer zelf, terwijl de bal al weg is. Dus dat uh, levert geen overtreding op. En een uitbraak van Nek, nu aan de rechterkant Leurling. Kijken of uh, Nak dat een beetje goed uitspeelde. Dat hebben ze twee keer geprobe geprobeerd. Dat ging één keer bijna goed. Toen schilder uh, vrij voor Babels opdook. Maar de bal totaal verkeerd raakte en naschoot. En één keer ging het helemaal verkeerd toen Leuling in de weg liep zelf bij uh, een counter. Maar uh, Nak heeft dus ook zijn mogelijkheden om de gelijkmaker uh, binnen te tikken. Inmiddels wel gehad. Alleen daar nog niet, uh, dat nog niet gepresteerd. Nu Babels nadat een aanval van uh, Nak nogal onbeslachtig was. En uiteindelijk gewoon in de voeten van de doelman van NEC uh, rolt. En hij plaats dan die bal weer met een lange haal naar voren. Waar steeds de nakverdediging de baas is ten opzichte van uh, Platje. Die uh, bepaald niet in eenmans luchtmacht uh, kan vormen. Is nogal klein. Staat nu buiten spel. Terwijl de, dat doet hij wel goed steeds. Tussen die verdedigers van NAC opduiken. En dan proberen de diepte te zoeken. Hey, nu was hij net even te snel. Of de paas was iets te laat. één van de twee. En dan, uh, ja, zo, ga, zo gaat het <laughs> nou helemaal. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Zeggen dan de trainers dan uh, doorgaans. En uh, dat mag ik dan deze keer ook eventjes, uh, eventjes roepen. Dus kan Dak weer overnemen. En de bal over de zijlijn lopen. We zijn een uurtje onderweg. Het is nog steeds niet goed. Maar de, het aantal kansen neemt wel toe. En dat is dan in ieder geval een klein plusje. Het kleine plusje is ook voor NEC. 1-0. 1, Radio 1 BNN Today. De man die het afgelopen jaar vast zat omdat hij een vaccinelichthouder... gooide naar de Gouden Koets, die zat eigenlijk al die tijd op de verkeerde plek. Dat oordeelde de rechter vandaag. De man hoort namelijk niet in een gevangenis, maar in een psychiatrische kliniek. Zometeen meteen hierover zijn advocaten en onze crime-expert Malini-fase. En de Amerikaanse topactrice Lindsay Lohan... die freakte helemaal uit toen er deze week een foto van haar werd gemaakt. Ze gooide uit woede haar drankje, inclusief glas, naar de fotograaf. En dat bleek een Nederlander te zijn. Maar eerst Bruno Mars...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 Bruno Martens, Grenade Frank, Er is gescoord. 64 minuten onderweg en dan krijgt er een EC waar het om vraagt. Het middenveld geeft niet thuis en dan even aan de linkerkant niet goed opletten. En dan staat daar Schalk. Die uh, kleine uh, jonge spits nog die uh, in Breda, de bomber van Breda, wordt genoemd. En zo wordt hij genoemd. Omdat hij een beetje lijkt op een oude Duitse spits die ze vroeger de Bomber noemde. En die heel gemakkelijk doelpunten maakte. Dat doet hij ook, Alex Schalk. Hij maakt zijn tweede goal van dit seizoen. En hij maakt de 1-1 in Nijmegen voor Nak. BNN today. Willemijn Veenhoven. De vaccinelichthouderwerper, Erwin L... die moest, uh, moet zich verplicht laten opnemen in een psychiatrische kliniek. Maar hij hoeft niet de cel in. Dat oordeelde de rechter vandaag. We hebben het erover in onze wekelijkse crime-rubriek... met onze huiscriminologe Malini Vaassen. Malini, Goedenavond. Even recapituleer. Het begon allemaal bijna een jaar geleden op Prinsjesdag. Hè? We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren. Erwin L die gooide een vaccinelichthouder tegen de Gouden Koets aan. Werd uh, direct eigenlijk met veel machtsvertonen ingerekend in de cel gezet. Dus En daar heeft hij bijna een jaar gezeten... Vandaag dus die uitspraak. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Want zelden heeft de verdachte zo lang in voorrest gezeten... voor zoiets vertiels eigenlijk. Um, ja, het, het was gewoon zo... Um, de zaak moest eerst worden afgehandeld. Maar de rechtbank wilde ook dat RWNL nog onderzocht werd... in het Pieterbaancentrum. Nou ja, al die dingen bij elkaar. Mm -hmm. Er gaat wat tijd uh, overheen. Nou ja, Hij zat dus vast voor het gooien van een vaccinelichthouder. Dan denk je hoe erg is dat nou? Ja. Dat was dus precies het dilemma een beetje. Um, want ja, laten we eerlijk zijn... zo erg is dat natuurlijk niet. Uh, het is een zaak die duidelijk twee kanten heeft. Uh, de meningen zijn verdeeld. Um, je kunt de mening hebben dat hij een gevaarlijke gek is... en dat het goed is dat hij vaststand. Want wonde bij wonde heeft hij nog nooit iets ergens gedaan. Um, en je kunt ook denken... ja, hij was misschien een beetje in de war. Heeft ons misschien een beetje misdragen... maar uiteindelijk heeft hij slechts een vaccinelichthouder gegooid. En uh, het is een schande dat hij zo lang uh, vast zit. Daar mm. nou, draaide de zaak natuurlijk een beetje om... Ja, ja, hoe gek is hij nou eigenlijk? En is hij vooral ook gevaarlijk? En zo ja, moet hij daarvoor uh, de cel in? Ja, nou, dat is dus vandaag gebleken dat dat niet uh, hoeft, de cel dan. De rechter heeft uh, RNL dus volledig vatbaar verklaard. Juridisch eigenlijk voor gek. Daar komen we zo op terug. Eerst even naar Frank Wielaert. Alweer gescoord, Frank. ja 2-1 voor NAC. En ook dat is logisch. Want uh, Bayram is de jongen die voor onrust zorgt achterin bij de defensie uh, van NEC. Dat deed hij al bij de 1-1 toen hij de aangever was voor Schalk. En nu loopt hij er weer langs daar aan die rechterkant bij NEC. En maakt hij het uiteindelijk zelf af met een prima diagonaal schot. Uh, verschalkt hij nu Babos en slaat hij daarbij zijn spitsje over. Bayram zorgt dus voor 2-1 voor NAC bij NEC. Dankjewel. Frank, ja, de R L, de vaccinelichthouder. Um, ik zei het al, juridisch voor knettergekken. Eigenlijk volledig om vatbaar, zo kan je dat wel stellen. We hoeft dus niet de cel in, wel verplicht naar een psychiatrische inrichting. R L was het niet eens met de uitspraak. Nee. Luister even mee. Sorry, ik de Ik wil dat Het mag Oké, okay, meneer, u mag vertrekken. Het is de Goed. Ja, gerechtelijke gerechtelijk dwaling, dat riep hij. En hij liep uh, de rechtszaal uit. Uh, Marielle van Essen is de advocaat van RWL. Marielle, goedenavond. Goedenavond. Hij was niet eens met de uitspraak? Nee, hij was het niet eens en uh, hij kon het ook niet langer aanhoren. De uitspraak duurde behoorlijk lang, ongeveer een, al, een half uur. Ja. Waarin eigenlijk met name ingegaan werd op uh, nou ja, de stelling van de deskundige dat hij een stoornis zou hebben. En uh, nou ja, daar hij zei het absoluut niet mee eens en hij kon dat niet langer aanhoren. Ja, een stoornis, zegt de rechter, die bestaat uit achtervolgings- en grootheidswanen. Um, laten we het daar zo meteen even over hebben. Maar eerst, u gaat in hoger beroep, hè? Wat, wat hoopt u eruit? Laat we gewoon je zeggen. Je bent hartstikke jong. Precies. <laughs> ja. Alsjeblieft. al zo oud af en toe. <laughs> je gaat in hoger beroep. Want je denkt dat dat zin heeft. Kennelijk. Nou, ten eerste maak ik die beslissing niet. Dat is een beslissing die je cliënt neemt. En ik leg natuurlijk de voor's en tegens uit. Maar uiteindelijk uh, heeft hij alles afgewogen hebbende besloten... om toch een hoger beroep te willen. Want we hebben uiteraard deze scenario's allemaal wel met elkaar besproken. Van wat kunnen de uitspraken zijn? En wat zou je dan in dit geval willen? Ja. Ja. Had, je, had je niet liever gezien dat hij gewoon een celstraf zou hebben gekregen... Ja, absoluut. Omdat. Kijk, hij weet ook wel, hij haalt een actie uit. En dat is strafrechtelijk laakbaar. Dus dat hij daar een straf voor zou krijgen, dat wist hij ook wel. Alleen dit had echt niemand kunnen verwachten. Dat hij een jaar in voorrest zou zitten. Om dan alsnog een jaar ja. in een psychiatrische instelling uh, te moeten. Maar ja, dat komt. Wat Marlini net zei, er zijn twee kampen. Van ja, misschien is hij lichtelijk in de war, Maar niet gevaarlijk, zegt het de ene kamp. De andere kamp zegt ja, hij kan wel degelijk heel gevaarlijk zijn. De rechter zegt dus stoornis, achtervolgings- en grootheidswanen. Hoe, hoe zie jij hem eigenlijk? Kijk, ik ben natuurlijk advocaat van iemand en ik zal nooit mijn cliënt als gestoord uh, omschrijven. Ik ben ook geen deskundige, maar ik kan met hem prima communiceren. En uh, nou ja, zoals Marlini net heeft uitgelegd, er zijn twee kampen die een visie op hem hebben. Ja, ik kies geen partij voor geen van beide kampen. Uh, ik laat dat in het midden. Ja, want wat mensen zeggen, hij is wel eerder in aanraking geweest uh, met justitie. is veroordeeld geweest voor het stalking. Uh, zou zijn broer hebben bedreigd, iemand van de Hoge Raad? Het is dat, is dat, zou misschien voldoende kunnen zijn om te denken... ja, hij, hij, hij gaat misschien wel vaker de fouten. Ja, de kijk, dat klopt. Maar tegelijkertijd, ik sta mensen bij die wel behoorlijk wat ernstigere dingen hebben gedaan. En die komen er met een werkstraf en een voorwaardelijke vrijheidsstraf eventueel van af. En dat zijn mensen die toch heel wat gruwelijkere dingen doen dan uh, meneer R.N.L. heeft gedaan. En dat maakt deze zaak natuurlijk wel bijzonder. Ja, yeah. ja. Yeah. Zit, merk je, dat, ja, je, je ik, ik zie aan je en ik merk aan je dat het je echt wel irriteert ook deze zaak. Ja wat mij met name geïrriteerd heeft is dat um, ja, de deskundigen uh, eigenlijk cliënt allemaal niet hebben kunnen onderzoeken. Maar vervolgens in die rapportages conclusies trekken waarvan ik denk ja hoe kunt u dat als u toch echt een een deskundige bent, dan weet u dat u bepaalde onderzoeken moet verrichten om conclusies te trekken over een stoornis ja of nee en eventuele behandelvooruitzicht. En ik vind, en dat heeft meneer R. Ameling, mijn deskundige, ook gezegd van, nou ja, die deskundigen hadden zich moeten onthouden van een diagnose en hadden nooit zulke verstrekkende conclusies kunnen trekken. Ja, want hij is tegen de psychiatrie. Hè? Hij heeft niet meegewerkt met alle onderzoeken. Even voor ja, de duidelijkheid. Ja, cliënt zegt, ik ga niet meewerken in iets waar ik niet in geloof. En dat snap ik ook wel, want uh, psychologie is natuurlijk geen harde wetenschap. En de cliënt heeft gezegd, ja, die mensen die schrijven altijd wel wat op. Uh, eigenlijk ben je altijd wel gek. Maar heeft het dan, lijkt me ook niet echt geholpen in deze zaak, uh, dat, dat jij wilde Willem III laten opgraven om te kijken of het DNA wel matchde met Beatrix? Want, he, want als het dan Beatrix geen officiële koningin zou zijn, dan zou het ook geen majesteitsschennis zijn. Uh, dat, iedereen heeft dat toen gelezen. En wij dachten allemaal een beetje, nou, wat, dat is wel heel raar dat een advocaat daarom vraagt. Ja, dat is raar als je niet de juridische achtergrond begrijpt. Ten eerste, ik vraag niet om iets, cliënt vraagt om iets. Grot, en maar, cliënt ja. had daar wel een juridisch punt, omdat hij werd, ik zal het heel kort samenvatten... hij werd verdacht van belediging van het koningshuis, hij riep oplichters. En als het geen echte koningin is, dan is, dan is die belediging ook niet... Uh, niet gedaan eigenlijk. Dus dat was zijn punt. Als ik kan bewijzen Precies. dat hij niet de koningin is... En daar heeft hij een paar van... in de zolang epistles over geschreven... maar het komt erop neer dat ergens in de erfopvolging moet er iets mis zijn gegaan. Ja. Dan zou de DNA maar niet matchen. Ik, ik begrijp het verhaal, maar... Maar opgave heb ik nooit gezegd. Kijk, dat maakt de media ervan. Ik heb ja. gezegd, nou, als je dat echt zeker wil weten... dan zou je eigenlijk DNA-vergelijkend onderzoek moeten doen. En dan kunnen we deze discussie voor, voor, voor altijd beslechten. Alleen, of ja of heb jij dit een beetje misschien gebracht... Om, om te laten zien hoe ridicuul die zaak eigenlijk is? Van, nou ja, dit... Het is al een heel rare zaak, er zit al heel lang vast. En dan, nou, dan kom ik ook met dit soort. Uh, nou ja, zo ridicule. Nee, helemaal niet. Want bijvoorbeeld, er is een heel onderzoek geweest aan de Romanoff-familie. En of uh, ons Koningshuis daaraan gerelateerd is. Toen heeft het Koningshuis, in tegenstelling tot een hoop andere Koningshuizen, ook geen DNA-onderzoek mee willen werken. Dus dat is op zich niks raars. Het is niet zo dat je een lijk opgaat. Het is zo dat je in een in grafkelder. Uh, wat DNA afneemt. Ja. Nou, dat, dat gebeurt wel vaker in strafzaken. En natuurlijk, ik, ik ga niet iets doen wat de zaak schaadt. Ja, over ridicuul gesproken, wat ik me eigenlijk al een jaar afvraag... waarom een vaccine licht houden? Dat woord had ik volgens mij nog nooit bewust gehoord uh, voor deze zaak. <laughs> Weet jij dat? Nou, ten eerste komt dat woord me inmiddels de neus uit, kan ik u zeggen. Maar uh, dat komt omdat hij gezocht heeft naar een voorwerp... dat zwaar genoeg was om in ieder geval niet, bij wijze van spreken... naar een meter al ergens verder weg te dwalen in de lucht. Ah. Uh, dus het moest wel enige substantie hebben... want anders zou hij dat van die afstand gewoon niet zoveel meter kunnen gooien. Ja. En hij heeft daarover nagedacht. Is volgens mij gewoon gaan zoeken in de blokker. En stuit op dit toxinehoudertje. Dat is al drie gekocht, toch? En meegenomen. Ja, ik dacht, ja, als ik misgooi. of het valt ergens op de grond. of, of het uh, komt niet zo ver. nou ja, dan kan ik eventueel nog een tweede gooien. Ja, en, en, en nu moet hij ze volgens mij. als ik het juridisch goed heb. terugkrijgen. want het ah, ontslagen van rechtsvervolging. Ja, dat klopt. Gaat het gebeuren? Ja, hij, ik ik hoop <laughs> dat ik ze krijg van hem. want dan <laughs> zet ik ze naast de hoed van de damsrever op. met er is in de kamer. Die, die verdedigde jou ook, hè? Ja, ja, ja niet meer, over is, om het even duidelijk te stellen. Maar, even, even tot slot. Erwin L. blijft nog vastzitten. Want hij, hij wil zelf een hoger beroep. En tot die tijd uh, blijft hij vastzitten. Hoe is het met hem? Nou, ik moet zeggen, hij, hij kon die uitspraak niet langer aanhoren en verliet de zaal. Maar ik heb hem daarna gesproken. Hij is wel rustig. Dit is wel iets wat hij verwacht, had alleen niet gehoopt. Nu heeft het hoger beroep afwacht. Wanneer dient dat? Ja, daar weten we nog niets van. Dat duurt gemiddeld zeker wel een jaar. Dus dat uh, gaat nog wel even duren. Zij zit nog even vast. Ja. In ieder geval veilig voor, voor En In ieder geval komt hij niet voor dinsdag vrij. Nee. Nee. Dankjewel, Marielle van Essen. Graag En dankjewel je wel, Tot volgende week. Tot volgende week. Het nieuws dan van half tien. Hier is Job Boter. Radio 1. Het NOS-journaal. NOS de vroegere IRA-leider Martin McGinnis... wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Ierland. Hij is nu vicepremier van Noord-Ierland. McGinnis werd in 1973 in Ierland tot een half jaar cel veroordeeld... vanwege het bezit van 100 kilo explosieven. Later zwoer hij terreur tegen het Britse gezag in Noord-Ierland af... en zet hij zich in voor een politieke en vreedzame oplossing. Op het festival Film by the Sea in Vlissingen... is de belangrijkste prijs toegekend aan regisseur Jim Loach. Hij krijgt hem voor zijn film Oranges and Sunshine... naar het gelijknamige boek van Margaret Humphreys. De film gaat over kinderen die na de oorlog... bij hun alleenstaande moeders werden weggehaald... en in Australië als onbetaalde werkkracht werden ingezet.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 nac neknak. Wat was het nou? 1-0, 1-2 inmiddels. Ja. 1-2 is het inmiddels. Ja. En als we dat nog een kwartiertje volhouden, dan gaat NAC voor het eerst dit seizoen winnen. In deze zesde wedstrijd uh, die ze onderweg zijn. En uh, dat zou zijn lief ding waard zijn. Dus ze zijn intussen alles aan het doen om het spel te vertragen. Dat is ook wel te begrijpen. NEC... Doet er intussen alles aan om uh, toch nog die, in ieder geval die gelijkmaker er uh, binnen te schieten. Zeevuik is er bijvoorbeeld ingekomen. Nijland is erbij gekomen. Eén extra aanvaller want de middenvelder eraf. Dus het wordt allemaal wat opportunistischer. En op dit moment uh, een vrije trap voor NEC. Halverwege de helft van NAC. Die gaat genomen worden door Kolwijk. En in het strafschopgebied. Voor Ten Rouwelaar is het nu hartstikke druk. Dus even wachten wat daar gaat gebeuren. De bal valt op het hoofd van Bottekien. Maar komt zo weer terug bij Kolwijk En dus nog een keer proberen die bal in te brengen. En daar wordt hij weer weggewerkt. Nu door Luiks. En dus is het gevaar voor NAC voorlopig weer even verdwenen. En staat het nog altijd met 2-1 voor in Nijmegen. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Er moet flink worden bezuinigd en we hebben allemaal minder te besteden volgend jaar. Dat is nou zover wel duidelijk. De kerstverse miljoenennota van het kabinet, de begroting voor 2012, is geen vrolijk verhaal. Maar waar gaan we het nou echt merken dat het allemaal minder moet? Dat weet onze Den Haag-watcher Siebert van Linden. Siewert, goedenavond. Hoi Willemijn. Uh, het verhaal gaat op de redactie dat jij de miljoenennota twee keer hebt gelezen. Dat is twee keer 353 pagina's. Nee, dat is Klopt twee keer 81 dat? pagina's plus bijlagen. En die bijlagen kun je gewoon scannen. Maar gewoon twee keer uh, de miljoenennota heb ik gisteren voor het slapen gaan. Even naar binnen gedaan. Ja, lekker voor het slapen gaan. Heerlijk. Heb je daarna goed geslapen of niet? Uh, nou ja, ik op zich wel prima. Uh, ik vang ook niet echt de klap op, maar het zet je wel aan het denken natuurlijk. Uh, Wat viel je op? Nou ja, ten eerste natuurlijk is dat deze begroting. Uh, um, ja, het staat allemaal prachtig op de pagina's, Maar het kan morgen weg zijn. Hè. Denk bijvoorbeeld aan 2008 met de bankencrisis. De uh, macro-economische kennis waren één dag oud. Toen konden ze de prullenbak in. Toen waren de banken hier. Er was, was vandaag natuurlijk al wel weer, wat komt daarop. Dat het hier en daar achterhaald zou zijn ja, in bepaalde gemeentes. Het ja. ja, en uh, met de gemeentes ook. Maar ja. ook uh, met Griekenland. Kijk, als ze dit weekend uh, iets uh, gaan het interveneren, kun je het prullenbak in gooien. Maar goed, los daarvan. Wat je eigenlijk gewoon ziet, is één trend. En dat is, uh, er gaan drie kosten omhoog. De rente. De sociale kosten en de, de zorguitgaven en alle, alles andere. Dat wordt gewoon, ja, daar wordt flink in gesneden. Uh, in het onderwijs, in de infrastructuur, in alle, alle voorzieningen die structuur ja. geven, daar wordt in gesneden. Laten we het even concreet maken. Yes. Jij en ik, wat gaan wij ervan merken? Nou, ligt eraan hoe oud je bent en wat voor baan je? 36. Hebt. Nou, dat weet je, wat voor baan? Nou, vaste baan. Nou, dan uh, zit je relatief slecht. Uh, je zou dan misschien wel voor volgend jaar een huis kunnen kopen. Dan kun je nog even iets goedkoper met de overdragsbelasting een huis kopen. Want die loopt wel waarschijnlijk volgend jaar af. Um, ik weet, ja, waarschijnlijk uh, krijg jij geen zorgtoeslag. Verdien te veel. Ja. Ja, dus boven de 37.000 euro ga je waarschijnlijk tot 1.000 euro extra zorgpremie betalen. En je risico gaat omhoog. Dus dat zijn toch wel flinke klappen. Als je in een huurhuis zou zitten, dan heb je ook vrij hard pech. Want je moet sowieso al uit je uh, woningbouwhuis. En je krijgt ook nog minder huurtoeslag. Dus dan moet je eigenlijk wel gaan, uh, gaan kopen. Maar als we eens even kijken. En, um... en kinderen moet je ja. al helemaal niet hebben. Nee, nou... Die en de kinderen al helemaal niet. Nee, want als je... Uh, een, uh, stel, ik had een gezin. Ja. Um, dan ga ik er ook flink op achteruit, hè? Ja, dan zijn er verschillende regelingen waar je wat op achteruit gaat. Uh, en dat uh, zie je ook wel. Dit kabinet heeft er echt voor gekozen om eigenlijk twee... Uh, Eén groep te beschermen, dat zijn er wat zwakkere. Eén groep die wordt wat harder gepakt, zijn de gepensioneerden. Maar de grote bulk moet natuurlijk uit de gezinnen komen en uit de middenklasse. En die worden dus inderdaad met de zorgtoeslag, met de, de kinderbijslag. Als een kind een PGB-budget heeft, nou, dan gaat dat eraf. Een rugzakje voor school, dan gaat dat eraf. Maar wat een modaal gezin met twee kinderen, wat gaat die erop achteruit? Ja, dan ga je weer van die koopkracht Maar dan reken tussen de 1000 en 3000 euro. Dus dat is wel echt een forse, een forse klap. En als je drie kinderen hebt of meer, dan ben je. Geloof ik een de pin uit. Ja, dan ben je vrij hard En dan zit je op hm. min 2, 3 procent. En uh, jongeren. Helaas, daar reken ik mezelf niet meer toe. Maar jij zie je het. Ja, als je bijvoorbeeld student bent. Dan uh, ja, kun je ook wel relatief je borst de nat maken. Je studiefinanciering wordt sowieso bevroren. Daar gaat uh, niks meer uh, op komen. Je zorgtoeslag gaat uh, wat omlaag. Uh, je huurtoeslag uh, gaat wat uh, omlaag. Um, en waar je ook wel rekening mee moet houden... is dat gewoon de werkloosheid iets oploopt. Dus het wordt wat moeilijker om een baantje te, te vinden en te zoeken. Ja, en plus dat het kabinet er niet rekening mee heeft gehouden... dat er meer studenten zouden komen. dat kost ook meer ja. geld. Nou, er zijn, er zijn twee redenen. Uh, er komen en wat meer studenten. Dus uh, ze zeggen, ja, dat wordt niet gesneden in het onderwijs. Nou, dat is dus wel zo. Uh, want er komen veel meer studenten. Ze dus moeten meer studenten op hetzelfde budget. Dat is de facto een bezuiniging. En er is uh, uh, wat gezeur in de studiefinanciering. Dat komt ook omdat wat minder studenten gaan hun eigen studie afmaken. En dus wat extra oploop. En het geld dat daar uiteindelijk net over naankomt... dat gaat helemaal naar de zorg toe. Uh, dus wat dat betreft uh, kunnen de studenten dat geld niet zelf houden. Wie zit er nu te luisteren die kan zitten juichen? Wat voor soort persoon ben je dan? Uh, nou, miljonairs. Dan kun je juichen, want dan heb je in ieder geval uh, voldoende geld. Uh, maar je kunt ook wel uh, relatief juichen, denk ik, toch als je ondernemer bent. Er zijn wel veel kleine uh, uh, heffingjes en zo die je uh, er uh, goed voor staan. Oh ja, en wat wel echt goed is, is bijvoorbeeld de ZZP'ers. Je zelfstandige aftrek, als je dus uh, ZZP'er bent... dan blijft die altijd uh, zo ongeveer 8000 euro... En dat is echt wel een flinke aftrekpost. Uh, en vroeger mocht je die maar een klein beetje aftrekken. Nu mag je voor de volle mic eraf doen. Dus als ik jou was, zou ik zeggen weg bij BNN en gelijk uh, jezelf gaan verhuren. Sorry, dat is wel een goed idee, ja. Hopelijk dat zes, de baas niet meeluistert. Zes we mee verdienen. <laughs> en en uh, diegene die, nou ja, niet zitten te juichen, maar de oppositie heeft hier daar heeft natuurlijk wel wat te klagen. Natuurlijk, uh, kil, koud enzovoort, dat soort woorden. Maar echt heel ontevreden lijken ze niet, hè? Nee, en uh, dat komt er ook wel een beetje om dit, uh, dit kabinet, hè, Als je het hebt over uh, rechtse vingers die je wil gaan, uh, gaan aflebberen. Ja, dat is niet zo echt heel erg mogelijk bij dit. Er zitten wel hele zware bezuinigingen in, maar het is... Niet waarschijnlijk dat als er een ander kabinet was geweest... dat het echt zoveel zachter is. Want als je gewoon kijkt naar hoe de staatsschuld zich ontwikkelt... en hoe het uh, ja, nu internationaal heel spannend is... dan is dit ook wel wat het is. Uh, en het is. Wat dat betreft een heel realistische begroting. En iedereen krijgt ongeveer even harde klappen. Dus uh, verwacht wel van de oppositie, denk ik, heel, uh, heel veel ketelmuziek. Maar het is uiteindelijk, zal toch wel gewoon een klein beetje bijdraaien. Bijvoorbeeld SGP zal iets op de gezinnen, denk ik, uh, wel wat krijgen. Maar is zal niet substantieel veel aan veranderen. En ik had echt niet verwacht, als bijvoorbeeld de PvdA nu in het kabinet staat... dat er echt heel veel andere zaken in zouden staan. Het zijn gewoon, de zorg loopt op, daar wordt gesneden. sociale kosten lopen op, daar wordt gesneden. Ja, dat is wel een, een beetje een logisch verhaal, zou uh, Jon Kruijff zeggen. Goed. Sirius van Linda. dank je wel. Goed weekend. Hoi. So far away. Miss Montreal, wish I could. Frank Wielaert, nog steeds. Nek, nak, 1, 2. Ja, inderdaad. Nog vijf minuten en het wordt vijf minuten lang stormlopen in de richting van de goal van ten Rouwelaar. Want centrale verdediger Rens van Eijden is nu als derde spitscentraler erbij gekomen. Er is nog een vleugelaanvaller bij gekomen. Kortom, de lopen vijf aanvallers nu bij NEC... En om dat allemaal maar een beetje te compenseren, heeft Nak nog een verdediger laten aantreden. Dat is Buis. Maar daar komt weer zo'n aanval. En de voorzet is niet goed. Die gaat over iedereen heen. Wordt dan ook nog niet binnengehouden door Nijland. Dat was ook onmogelijk, want die bal was zo hard en zo hoog. Die kon hij nooit meer binnenhouden. Dus komt Nak weer even met de schrik vrij. Maar het beeld voor de laatste minuut is in ieder geval duidelijk. NEC gaat aanvallen en NAC gaat uit alle macht proberen zijn eerste drie punten te pakken. En uh, dat deden ze letterlijk en figuurlijk. Want Platje, de spits van NEC, die kreeg een vrije schietkans. En die dacht de bal rustig door het midden van de goal te kunnen schuiven. De doelman was al verslagen ten Rouwelaar En daar kwam op het allerlaatste moment nog uh, de linksback Gorter aan glijden. En die gleed de bal nog net op tijd voor de doellijn. Althans, net op tijd voor NAC. En daardoor staat het nog altijd 2-1, een paar minuten voor tijd in Nijmegen. Leuk roddelverhaal uit Hollywood gaat over actrice Lindsay Lohan en de Nederlandse fotograaf Jasper Rischen. Jasper wilde op een feestje een plaatje van de ster schieten en kreeg in ruil daarvoor een vol glas drinken naar zijn hoofd. Jasper, goedenavond. Hey, ze raak, Lindsay Lohan? Ze gooide in eerste die op de verveerster En in het aantal tegen de verveerster zei ze toen, oh sorry, het was voor hen bedoeld. Terwijl jij alleen maar heel lief een foto van haar wilde maken. Uh, nou, nog, We staan met een vriend van mij, Keke Sanders, uh, ja. die alvast bij BNN heeft gewerkt, uh, uh, ja. een video aan het maken. We waren ingehuurd om de officiële video van het feest te maken. Uh, en ja, laten we wel wezen, op zo'n feest komen die sterren om gezien uh, en gezien te worden. Ja. Uh, en iedereen, er waren daar veel meer sterren van Lind, uh, die deed het gewoon leuk mee. Uh, alleen zij uh, besloot er maar stand van te maken. En, en nu heb je ergens gezegd van ik heb nog nooit zo'n trashy groep uh, van haar en, en dat soort vriendinnen gezien. Ja, mijn fout vervolgens op Twitter heb gezet. Uh, en ik dacht, ik heb 200 Twitter volgers. Niemand die dat gaat zien. <laughs> en de hele wereld uh, pikt het op. En, uh, en vervolgens noemde ik haar uh, bij het C-Word. n t uh, wat K-U-T in Nederland is. Ja, kant. Uh, ja. En uh, <laughs> dat werd gereblokt ge en uh, En nu krijg ik elke nieuwe Twitter-volger ja. en staan we op de nou En nou word je, geloof ik, ik, benaderd, benaderd door allerlei ja. media om je verhaal te doen, ook voor geld, hè, in Amerika? Ja, klopt. Allemaal tabloids die hebben me benaderd of ik dan voor uh, gifgeld uh, alle sappige details wil vertellen. <lacht> en het is dat ik het een beetje wil aandekken met drugs, dan verdien ik nog meer. Oh ja? Dat, uh, dat zeggen ze uh, erbij? Ja. Of je het wil aandikken met drugs? Oh. Ja, ze noemen nog geen bedrag. Dan zeggen je, ja, vertel het pas hoeveel je krijgt als jij vertelt wat er gebeurd is. Uh, <lacht> ja. Maar als het met drugs heeft te maken, dan krijg je natuurlijk dubbel zoveel. En heb je al wat uh, verdiend of je, je hebt het nog niet officieel verteld? Een sappige linkedin low en Koopverhaal. verhaal Ja. Maar je gaat er nog heel veel geld mee aan verdienen. Uh, nee, ik ga het niet doen. Ik oh. heb het allemaal afgelegd. Ik heb uh, naast allemaal studio jongens, dat is net te trash als dat zij deed. Dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Jasper Ische, dank je wel voor je verhaal. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Circus Herman Rens zit midden in zijn jubileumjaar. Nederlands bekendste circus bestaat 100 jaar. En een van die mensen die daar al uh, jaren in de piste staat is Milko Stijvers. Milko, goedenavond. Ja, goedenavond. Leuk, uh, leuk dat ik hier mag zijn. Clown en mededirecteur... Dat klopt. Ja, en uh, zo meteen uh, hebben we het uitgebreid over het circusleven... en hoe jullie als Circus Rentsen al 100 jaar overleven. Maar eerst even, Milko, kan er moeilijk uh, onderuit uh, uh, hoe jij eruit ziet. Ik, uh, het is natuurlijk radio. Ja, maar, ja het is radio. Ja. Ik, ben, uh, Heel klein. ik ben klein van stuk. Ik ben 1,39. Ja. Uh, Moet even goed kijken, want uh, <laughs> mijn moeder is 1,28, die is nog een stukje kleiner. <laughs> okay. Ik ben... Uh, nou, ik ben best wel zwaar voor mijn, uh, voor mijn lengte. Ben je een lilliputter? Nee, ik ben een dwerg. Een, een lilliputter een die, die, die zijn okay. onder een meter. Ja. Dus, het is wel een, uh, een, uh, een benaming wat je altijd krijgt. Maar het, ik, ben, uh, ik heb je bent dwerg, een dwerg. Groei, ik ben dwerg. En dan denk ik, onmiddellijk als ik jou zie... ja, logisch dat zo iemand in een circus werkt. Ja, nou, ik ben, uh, ik ben eigenlijk als achtjarig jongetje in een circus terechtgekomen. En eigenlijk bij puur toeval, want uh, mijn vader en moeder leefden in scheiding... En uh, wij woonden in Amstelveen. En ik, uh, ik fietste langs het hek uh, van uh, de toenmalige Circus Rens. En daar hing de opa van Herman hing over het hekje heen. En die zag mij fietsen. En die zag natuurlijk meteen dat ik klein was. Ja. En toen vroeg hij aan mij... Uh, Jongetje, kom eens even hier. Dus ik wil heel raar kijken. En uh, die zegt, zou je eens willen vragen... of je vader en moeder een keer hier langs willen komen? Want ik wil ze wat vragen. Nou, en het enige wat ik toen nog wist... is dat we drie weken later bij het circus waren. En, dat, en zo is eigenlijk het hele avontuur begonnen. Want die, die, die man zag jou, die dacht, die moet ik binnenhalen... Ja, ja, precies, want die is goed precies, voor circus, al, als clown. Als clown, want ja. ik, ben, uh, ik ben eigenlijk als negenjarig jongetje... ben ik de piste getrapt met, met een grapje. <lacht> ik moest de piste binnenkomen rennen. En ik hoefde alleen maar te zeggen, het is waar, het is waar, het is waar. En uh, dan vroeg de spreekstalmeisje: ja, wat is dan waar? En toen zei ik alleen maar, op mijn vaders kale knikker groeit geen haar. <lacht> en dat was mijn eerste, dat was mijn eerste, mijn eerste binnenkomen van... Uh, ja, dus vanaf van, je negende ben je clown. En ik ben er nooit meer uit geweest. Ik heb van allerlei dingen geprobeerd. Ik ben ooit cowboy geweest. Ik heb een gedresseerd varken gehad. Ik heb een draaiende borrennummer gehad. Maar ik ben altijd weer clown geworden. En sinds 16 jaar ook uh, directeur. En dan denk ik, het circusleven, dat is een romantisch idee... met zo'n wagen op pad, saamhorigheid met z'n allen. Hoe is het echte circusleven? Het echte circusleven is zwaar, hard... Vooral nu de winter weer nadert is het best wel koud en keel. Kijk, de dag begint gewoon uh, s'morgens opbouwen. De jongens beginnen om acht uur met bouwen. S'middags om drie uur hebben we de eerste voorstelling. S'avonds om 8 uur hebben we de tweede voorstelling. We blijven dan wel meestal drie of vier dagen staan. We hebben ook wel eens plaatsen van drie weken. Nou, binnen twee weken komen alle muren op je af. Dan denk je bij je eigen... Ik wou dat ik weer aan de volgende plaats gaat. Maar... Het is, het, ja, het is best wel hard. Ja, want het is niet romantisch, maar dat rondreizen en in je kerven, hoe ziet dat eruit? Dat, dat voelt wel een beetje romantisch. Jawel, je, maar het is niet allemaal gezellig samen. Je hebt je eigen leven. S'avonds na de voorstelling komen we, komen we uitgeput komen we de wagen in. Mijn vrouw, die doet de verkoop van, van alles en nog wat, die komt een kwartier na mij de wagen in, want zo ga ik, zolang de laatste bezoeker weg is gaat alles dicht. En dan komt zij binnen. Dan ploffen we op de bank. Ik pak me afsmink. We gaan meestal nog wat eten met z'n tweeën. we praten even de dag na. En we, we, we, we, we, uitgeput gaan we naar bed. En dan begint het ochtends weer om half negen. En dan negen. begint zondag om, om half negen. Ja. Of, of de volgende dag begint het weer om half En dat is iedere dag. Maar ja, het is niet, het is maar niet is alleen... Maar de, is de, de, de, de caravan, hoe noem je dat? De woonwagen, ja, de woon... is dat wel een beetje luxe? Ja, de, vroeger had je, noemde je het de sleurhut. Ja. He, dan had je een, een, een, een, een plastic toiletje in de hoek staan... en die werd dan gelijk gebruikt als tafel. Maar nu is dat niet meer. We hebben allemaal uh, ja, uh, luxe, luxe woontredels over laten komen uit Amerika... En er zit echt alles op een ander. Het is gewoon een, een, rijdende, een rijdend huis. Ik heb, uh, ik heb meer, uh, meer faciliteiten als menig, menig <laughs> mensen in een huis hebben. Ja, ja. Gewoon, dus, dus, nee, het is gewoon uh, uh, uh, Ja, alles, alles. 2500 uh, tv-kanalen. Je kan het zo niet bedenken <laughs> of ik heb het. Echt waar. Ik ben, te, ik ben een mannetje van... Uh, ik wil alles graag hebben. Alles wat er, uh, wat er nieuw is. En dat heb ik ook. Dus die paar uur dat je Precies, vrij hebt... zit je die 130.000 ja. kanalen. Allee, nou, ik, heb, ik heb nu een nieuwe hobby. We zijn met z'n allen aan het scrabbelen geslagen. Ah. Dus uh, via... de smartphone. Oh, ja, leuk is dat, hè? Ja. Het is zo verslavend is dus na Word de voorstelling... mijn vrouw ja. wordt er helemaal gek van. Zitten jullie tegenover elkaar ja, precies, te scrubbelen? Ja, we zitten met, met acht man van het circus. <lacht> we zien elkaar de hele dag en dan zitten we lekker met, met elkaar... na de voorstelling Maar wel in je eigen woonkamer Ja, in je ja, eigen dat wel, wel gelukkig, ja. <lacht> maar dat, wordt, dat, wordt, dat is verschrikkelijk, want voor tweeën liggen we niet in bed. Nee, nee. Dus, nou ja. Nee, dan snap ik dat het een hard leven is. Ja, um, precies. Ja. 40 jaar bij het circus, hè ja, zit jij. Ja. Dat betekent veel bizarre, grappige, heftige verhalen... Ja. Een van de, de hele heftige verhalen, dat weten mensen misschien nog wel... was 1996. Groot nieuws. De toenmalige circusdirecteur Herman en Diana die overleden. De directeur van circus Rens en zijn vrouw, Herman en Diana Rens... zijn gisternacht om het leven gekomen in hun woonwagen in het Brabantse Hapert... door koolmonoxidevergiftiging, vermoedelijk veroorzaakt door een defecte kachel. Ja, je kunt niet, dat, dat geloof je niet. Dan word je verteld en dan geloof je dat niet. Dat is mij overkomen. Maar ja, toen werd ik meegenomen naar de wagen, ik zag daar uh, die twee mensen liggen. En toen ja, dat moet je wel geloven. Er zijn geen woorden voor om daarover te praten. Eerlijk niet. Het is zo onverwacht het er gebeurd, we vinden het verschrikkelijk. Dat is bijna het oh, idiota nee, om maar te zijn. Dit dat, is, dat is echt heel Want we, we waren net, uh, net met het nieuwe seizoen begonnen en we waren heel uh, succesvol bezig. Mm -hmm. En we waren, we waren twee weken, twee of drie weken onderweg. En Herman en Diana die hadden net een uh, compleet nieuwe woonwagen uit Amerika laten komen. En uh, ja, daar is noodlot in toegeslagen. Dat was voor ons pas verschrikkelijk. Dat was het ergste bericht wat ik echt in, uh, ja, in, in eigenlijk je hele leven uh, uh, gekregen heb. Want iemand van jullie heeft daar ook gevonden? Ja, het is, het is heel stom geweest. Ik ben om, uh, ik ben om tien uur ben ik nog bij ze aan de deur geweest. Heb ik de deur open gedaan. Ik zeg, Hé, hey, uh, voor, voor de gein. Hé, hey, luie flikkers. Het is tijd om op te staan. En ik heb die deur weer dicht gedaan. Want ik ben, ik ben getrouwd met de, de zuster van Diana. Ja. Sylvia, dat is dus. Dat is, dus ik kwam, ik, wij waren daar kind aan huis. Dus we waren nog om half twee zwaar met ze gegeten. En ja, Herman heeft, had een afspraak om, om, om elf uur. En uh, hij, is, uh, hij is er nooit op. Uh, om, en om twaalf uur, uh, half één, heeft mijn zwager heeft ze gevonden, omdat hij ja. gebeld werd... dat ze niet op waren komen dagen. En nou, dan krijg je de schrik van je leven. Hoe zijn jullie daar weer bovenop gekomen? Nou, Wij hebben, wij hebben toen die tijd uh, de kop bij elkaar gestoken. De hele familie uh, is, uh, is bij elkaar gekomen. Wij hebben die zaak samen met Herman en Diana opgebouwd. En wij vonden het was onze taak om, die, om met die zaak verder te gaan. Nou, Dan krijg je in, een, dan krijg je in drie dagen te horen... wat willen jullie? Willen jullie de zaak overnemen... We nou ja, dus hebben één dagje bedenktijd over gehad. Nou, we waren allemaal unaniem. Wij nemen die zaak over. Nou ja, dan krijg je het binnen twee dagen te horen. Ja, je moet 800.000 gulden bij elkaar brengen. Nou ja, haal maar als, als reizende circus. Probeer maar eens nee, 800.000 euro in vier weken bij elkaar Hoe te brengen. Hoe is dat brengen. gelukt? Nou, dat, is, dat is eigenlijk de laatste week pas gelukt. Wij hebben, wij hebben de pers opgezocht. Wij hebben alles, alle, alle bedrijven van Nederland hebben we aangeschreven... Er wou geen, geen één bedrijf met een, met een Nederlands circus in zee gaan... omdat de circus toen die tijd nog niet, uh, niet bepaald goed bij de, bij, bij de bedrijven lagen. En hoe is en, dat toen toch wel gelukt? Toen is het gelukt via Aad Ouborg. Ouborg. Van die, Princes. Die, van Princes, ik... ja, ja, die hoorde dat. En die, die, die, dacht, die, die had al een, een heel uh, klein hartje, een groot hart voor het circus. En toen hij hoorde dat dat circus in financiële nood was... Toen, heeft, toen heeft, hij ons, heeft hij ons een bankgarantie gegeven. Ja. En toen stond de Rabobank klaar voor ons om, om ons die lening te geven. Ja, dit was natuurlijk een super heftige periode voor het circus. Vertelde je net al voor de uitzending dat het sowieso heel moeilijk is... om, nou ja, om mensen te krijgen, om de zalen vol te krijgen... Denk je wel eens, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, af en toe. En zeker met, met de ellende en met de rechtszaken... die we, die we, die we nu tegenwoordig moeten voeren... om de rens te beschermen. Snel met die Duitse ja, ja, circusrens. Ja, verhaal, verhaal, rechtszaken voeren. Precies, precies. Dan denk je wel eens, waar ben ik in godsnaam mee bezig? En waarom ga je dan toch door? Omdat circus is, is een passie is dat er, niks, dat er geen mooie beroep staat... om de mensen tweeënhalf uur uit die beslommering te, te weg te trekken. Van die televisie vandaan, van die computer. En dan heb je dat hele zware leven voor ja, over... Wat... Als er, zo, gauw ik, zo gauw ik de piste inga, ben ik niet meer de Milko die hier zit. Ben ik gewoon de clown Milko. Ben ik de man die de mensen echt ja, een lach op het gezicht over... en dat, er is niks mooiers om mensen vrolijk te krijgen. Lacht iedereen altijd om je? Dat is een hele moeilijke, moeilijke <laughs> vraag. Lacht wij doen 2,5 uur... zijn wij een rode draad op programma. Ze lachen niet bij alles, maar wel bij de meeste dingen. Weet je waarom ik nooit naar het circus ga, Milko? Nee. Ik ben bang voor clowns. Ja, dat, dat, heb, ik, dat heb ik heel vaak gehoord. <laughs> er zijn mensen die hebben een fobie voor clowns. Ja, ja nou, er is nog net en, geen en, fobie. En maar ik, ik, <laughs> kan het, ik kan dat niet voorstellen. Ik, kan het, ik, en, ik, ik was heb, altijd gewoon heel bang dat ik eruit werd gepikt... om naar het midden van de zaal te komen. En dat wilde ik echt nou, niet. Dan moet je dit jaar niet naar het programma komen, want we hebben dit jaar... vier vrijwilligers nodig. Dus, maar uh, als, ik weet dat je kom, als ik weet dat je komt... dan ja. loop ik met een weienbogen om je heen. We hebben net gehad over hoe moeilijk het is om te overleven. Zeker na de dood van, van uh, Herman en Diana. Er zijn ook heel veel grappige dingen gebeurd... in de afgelopen 40 jaar. Uh, jullie werken met dieren. Ja. En dan willen nog wel eens eentje ontsnappen. Heb ik ja, gezegd. we hebben... We hebben uh, even kijken eens, Een jaar of vijftien geleden... hadden wij Martin Leesje, dat is een dompteur uit... Uh, uit uh, de, uit Duitsland, die zit bij, nu bij, op dit moment bij Kronen. Die had een nummer met tijgers. En tijdens de repetitie, die had een kooi van staalkabels. En precies naast de tunnel waar hij doorheen loopt... liep die, liep die tijger tijdens, tijdens zo'n draad en die draad die, die knekte door midden. Dus hij zat met zijn hoofd... Nee, ik snap het niet, de tijger die? De tijger, die in ja. de, de kooi, die heeft, die heeft een tunnel waar hij doorheen loopt. En die kooi die is van staaldraad. Die was helemaal van staaldraad gevlochten. En die tijger die, die loopt automatisch naar buiten, maar die loopt... 10 centimeter te veel. Naar dus die, die komt met zijn hoofd tegen de staalkabel aan. Ja. Die staalkabel breekt en hij zit met zijn hoofd in dus de staalkabel. Nou, een tijger die flikt eigenlijk er doorheen. Alleen het mooie eraan was, dat die dompteur... die bleef zo rustig. Er dus hadden drie man te kijken. Nou, die bleven gelukkig ook heel rustig. Die zijn heel rustig naar buiten gelopen. Maar wat die, deed die tijger? Die tijger, die bleef, die bleef echt in de tent liggen. Die ging in een hoekje van de artiesten in gaan liggen... De, die jongens, nou, je, je moet het maar durven, die gingen de tent in... en die pakten één voor één die kooi uit elkaar op hun gemakje En die tijger, die, bleef, die, die, die, die dompteur, die bleef gewoon voor die tijger zitten. Die liet hem op, op, op commando liet die hem zitten. Die hebben de kooi om hem heen gebouwd. <lacht> nou, die heeft twintig minuten geduurd. Ja, twint, het lijkt het leek of het een uur duur. Was je erbij? Ik was erbij. Oh. De dierenarts is gekomen, die heeft hem een spuitje gegeven... En dezelfde avond heeft hij tegen weer gewerkt en ja. dat, dat, dat zijn de mooie dingen. Maar jij zegt, uh, Milko, van uh, ik kan niet anders, het is mijn passie. Ja, en, en het is betekent best... dat ook tot aan je pensioen? Of ga tot, of ik ga ik ga ik ga, directeur niet met ken pensioen. Ken ik niet? Nee, nee maar uh, clowns, clowns blijven eigenlijk doorgaan tot ze ermee neervallen. Dat is ja, ja, kijk, kijk, kijk, kijk maar naar Toon Hermans. Kijk maar naar Charlie Chaplin, kijk maar naar Laurel en Hardy. Het zijn allemaal mensen die gaan door tot, tot het einde. En dat, dat, dat, dat, dat, dat is bij mij ook zo. Milke Stijvers van Circus Herman Rens. Dank. Goed dat je hier was. Oké. Okay. Ik vond het super. En uh, onze slagzin is Rens is pas Rens alleen als er Herman voor staat. Dankjewel. Alsjeblieft. BNN Today. Laatste woord geef ik aan onze... In Veenhoven. Pardon. Bekende vrienden van de show. Te beginnen met schrijfster en Phoenix-vrouw Naima Elbezas. Mijn grootste frustratie... Elke ochtend opstaan met een dochter van zeven jaar en dan strijdt welke kleren zij nu wel of niet aan kan of mag. Ik kan niet wachten tot de schooluniformen verplicht worden gesteld. Eigenlijk hoop ik dat het al vanaf maandag al kan. Ik kan gewoon niet meer. En dan PVV-hero-brinkman. Sommige burgemeesters zijn incompetent, arrogant en gevaarlijk voor burgers omdat zij de veiligheid niet kunnen garanderen. Door politieke koehandel kunnen ze vaak blijven zitten. Ik vind dat de burgemeester moeten kunnen worden ontslaan door de minister. Maar beter is dat ze zelf opstappen. Steun daarom de petitie. Zet Wolse onze domstad uit en onderteken op petitie.nl. CDR Jack de Vries. Gisteren lekte de miljoenennota uit. Daar was meteen veel aandacht voor in de media. Daardoor bleven andere dingen wat onderbelicht. Was er een debat over het pensioen? Maar ook nog een motie van wantrouwen voor de staatssecretaris van VWS over PGB. Een belangrijk onderwerp, wat helaas op deze manier minder aandacht heeft gekregen. Misschien dan komende week. Dat was het weer. BNN Today voor vandaag. Wij hebben fijn weekend. Mennebree, maar nog niet, want die presenteert zo meteen langs de lijn. Veel plezier met hem. Ja. Ja.